Tudo preparado, vem que o gregue a Menina, fica à vontade. Entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar vão nessa. Gata me liga, mas tá balada. Quero que te consegue, na madrugada dança. Rolar até o sol vai a gata, me liga, mas tá balada. Quero que te conselha, na madrugada dança. Hoje vai rolar o chick chick chick chick chick liga, maar staat tebalada. balada, quero curtir com você na madrugada, madrook aan Até o Volar. Atel liga, maar staat tebalada. balada. Quero curtir com você na madrugada, madrook aan que hoje vai rolar. Quero curtir com você na madrugada. Dança, rolar Até o sol chorrayá. Tata me liga, mas tá em balada. Tem que Gustavo Lima, até de madrugada, dança, rolar. Que hoje vai rolar. Gustavo Lima e você, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, Ik ga maar balada, te baladen. Ik ga het putje Na mardiernacht dansen. Ik ga naar het belleschorgaaien. Ik maar staan te baladen. Ik ga het putje Na madrugada Gustavo Lima. Ja, Gustavo Lima. En de ballada hier bij ZFM Entertainment for You. Goedemiddag weer. Hier is hij weer. Ondergetekende Fred Heij. Bij ZFM Zandvoort Entertainment for You natuurlijk. En ja, de voorgaande heren natuurlijk. Bedankt voor deze mooie radiomiddag. Ja, eigenlijk ja. Mark en Rob, jullie hebben het fantastisch gedaan. En uh, we gaan er weer een lekker plaatje draaien bij, uh, bij, bij CFM. En ja, ik ben nog helemaal niet, uh, helemaal niet uh, ja, klaar ervoor eigenlijk. Nee, zo moet ik het zeggen. Uh, wat gaan we doen? We gaan gewoon een plaatje draaien. Ja, dat gaan we doen. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio at gmail.com There's a fraction Shout out the captain there's a fraction to the Ik begin er langzaam een beetje bij te komen. Dit was Tim Fin en uh, too Much Friction en uh, de jaren 80 natuurlijk. Welkom, uh, goedemiddag. En dit is het eerste uur van Entertainer for you. Ondergetekende van net Tot de klokjes van 7 uur is dit entertainer for you natuurlijk. En wij gaan uh, een Nederlandstalige plaat draaien en van Gerard Joling. En verloren zijn we niet. Zeker niet.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 en maak de grond met gif gelijk Zeg mij wie heeft dat stadsbestuur Die boom die struikt dat stuk natuur Uit onze stad weggehaald Toen wij dat niet allemaal Ik zing voor mij, ik zing voor ieder die er woont. Om weer te komen tot een droom, voor wie het droom en zich nog loont. Ik zing voor jou en ook voor haar, voor alle mensen bij elkaar. Ik zing voor al waarvan we houden, zing dus allen met elkaar. Mijn hulp en niet, mijn hulp en niet. kom op verlies, en moet nog niet Voor onze bossen, onze heiden, onze bomen, onze zee. Zing aan mee, zing aan mee. Zing zo hard als je maar kunt Zodat het mooiste uit ons leven Ons voor altijd blijft gegund He. Verloren zijn we niet In een nieuw jasje gegoten Door Gerard Joling En dat allemaal bij de ZFM Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur En uh, wat gaan we doen We gaan lekker een plaatje draaien van Shaggy en Mahambi En Habibi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 Reggie en Mahambi en Habibi Love en de French Kiss natuurlijk. Zoals u hoorde, we gaan verder met een ander lekker plaatje. En dat is Dirich in The Rhythm of the Night. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. En zo natuurlijk, drie op rij van Fred Hey.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 dat ja, was hij dan, Derrits en Rhythm of the Night hier bij ZFM. En uh, ja, wilt u wat uh, informatie winnen uh, over ZFM? Dan kunt u gaan naar www.zifmzandvoort.nl. En uh, ja, wij gaan uh, gewoon lekker de drie van, uh, nee, nee, drie op een rij van Fred Hey, Dat gaan we doen, ja! Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Ja, dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, de eerste was Kylie Minogue. And I should be so lucky. En uh, de tweede was Mary J. Blight En Propose. En als laatste uh, Toyboy van Sinit. En we gaan nu lekker verder met Shakira en Addicted to You. Dat was het dan, Shakira en Addicted to You. En uh, ja, wat gaan we doen? Een lekker plaatje draaien van Ellen Jackson en Living on Love. Living on love. She don't care about what's in style. She just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile. Living on love. Living. on love. It sounds simple, that's what you're thinking, but love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough, living on love. side by side in that front porch swing, living on love, he can't sue anymore, she can barely sweep the floor, hand in hand, they'll walk through that door, just living on love, living What you're thinking, but love can walk through fire without blinking, and it doesn't take much when you get enough living on love. You're living Wat dat doesn't take much. When you get enough. Living on love. No, it doesn't take much when you get enough living on love. Dat was dan een geweldige account wie van. Uh, Alan Jackson en Living on Love. En ja. Dat, dat is... Ja, lekkere muziek is er gewoon. Ja, we gaan er nog eentje draaien. En dat is van Dreetje Hazes. En zijn allerlaatste nieuwe. En ja, binnenkort dus op zijn nieuwe album. En niet voor lief, mijn lief, mijn lief, lief. Allemaal lief, lief, lief. Heb ik al gezegd dat ik van je hou? Of alleen bedacht dat ik het je zeggen zou?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 Ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop dat iedereen dat ziet ww.zifm en dat En dat allemaal met uh, André Hazes junior en liever niet voor lief, me lief, me lief. Zo is het. Dit is Entertainment for You. Schakelt u net pas zien. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. Ondergetekende, verrit En ja, we gaan nog een verzoekplaatje draaien. Die werd aangevraagd door Aad. Aad uit Thailand. Jij wil een plaatje horen van Christian Anders. En Geenicht voorbij. Als ik dich fand, ging eine Sonne auf. En de Himmel was so nah. En deine Augen versprachen mir so viel. Was ik nog niet. Leave the share Is net toch een fijn iets. hè? Zo brengen het de mensen toch weer dichter bij elkaar. Dit was Christian Anders uit de jaren 70 in Genich voorbij, aangevraagd door Aad in Thailand. En eh, ja, wat gaan we doen? We gaan weer een lekker plaatje draaien van Donna Summer en this time I know it's for real. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www. voor alle informatie. En met deze prachtige mix gaan we natuurlijk naar het nieuws van 6 uur. Dus ik zou zeggen tot zo in het tweede uur van entertainer for You. En dat allemaal met ondergetekende Fred Heij tot de klokjes van 7 uur.